De kast van het land, dat is, dat is bekend. Het webbelevent, doet alleen maar mee als je wijken stinker bent. Het webbelevent, het Want alles wat ze doen gaat op hun eigen boel. Honderd fouten koppelullen uit de rek. Honderd bolle ruiten snel. Hoe komt een keurige jonge advocaat uit Leeuwarden terecht? tussen zo'n vijandig anarchistisch stelletje ongeregeld... aan de Rozengracht in de Amsterdamse Jordaan? Wel, honderd jaar geleden kreeg deze romantische jurist... Pieter Jelles Troelstra nogal eens straatarme cliënten toegewezen... om gratis te verdedigen... Wegens opruiing om te staken, belediging van het gezag, mishandeling van onrechtvaardige baben. Luister, luister, luister, ik wil jullie allemaal helpen. Zijn groeiende verbazing en verontwaardiging dreven hem de politiek binnen. Dat kwam ook door zijn vrouw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 Behuivend met schimmels voor de koek. Ik denk eerder met vlooien voor de koekenpan. Want in het verre wilde westen was het voorlopig met de wilde gedaan. Dat werd knokken voor die ring. En zo dacht die Friese intellectueel, samen met een typograaf van beneden de Moerdijk, Mugge, wel eens even in Amsterdam een afdeling op te richten van hun sociaal-democratische arbeiderspartij. Maar dat viel tegen. Daar liggen we dan, muggen. Twee rooien op de rozengracht. Pas maar op. Eén meter verder en gelicht erin. Dat kunstje heeft Domela ons geflikt. En voor dat schorre morrie staat de mens dan op de bres. We hebben ze nog heel wat te leren voordat ze begrijpen... Van Sodomieten, wat hebben ze nou met mijn jaszak gedouwd? Gadverdamme, een paardendrol. En een echte? Ja, ruik maar. Hier, is maar nog nooit gebeurd. Ja, zoiets kan een gestudeerd heer overkomen... als hij met alle geweld een arbeiderspartij wil oprichten. Als je daar niet tegen kunt, dan moet er maar weer liberaal worden, meneer Troelstra. Boom, de vuile buulen. Gemangeld hebben ze mij. Ja, als je daar niet tegen kan, moet je niet in de politiek gaan, voorzitter. Had me maar een volver maar bij me gaat. Nou, gelukkig dus niet. Nou moest je wel parlementair blijven. Maar zul je niet... Gij het makkelijk praten. Jou hebben ze niet mishandeld. Alleen naar buiten gedragen. Hoe krijg jij dat nou voor mekaar? Hypnose. Ik boor mijn ogen dwars door ze heen. Ik straal verhevenheid uit en dan... Zit er een paardenrol in, meneer, in een jazaak. Hier, <lacht> hey, troele meneer, je goed. Anders vat je nog kou. Voor je het weet, lig je met koorts onder de wol. Dat zou ik zonde vinden. U mag zelf ook wel oppassen, zo zonder broek aan uw gat, juffrouw Mina. Hey, heb je toch goed opgelet toen ik op tafel stond? Dat was anders niet moeilijk te zien. Nou, ja, zo loopt het arme werkvolk er nou eenmaal bij om verwerkelozen maar te zwijgen. Ik ben in mijn lende geschopt ook. Daar he? hebben advocaten geen weet van. Als je daar nou over begonnen was daarnet, dan hadden we wel geluisterd. ze hadden tegen één, en die in ene. Dat was ik. Want er zaten er heus wel een paar bij die benieuwd naar je binnen. Ik in elk geval wel. Zou ze zo voor een ander geknald hebben. Dan moet je mij toch eens uitleggen van dat lavament troele dominee. Kom mee, thuis heb ik de koffie bruin. Hé, hey, dat zou toch. wat in sterk bakkie, leut Hé, hey, maar laat ik je eerst even afstoffen. Dat is een duur pak geweest in zijn goede jaren, troele man. Maar om je nou met rafels aan je broek te laten lopen, dat heb je toch niet nodig... Dan moet in een huwelijke vrouw toch naar kijken. Die heeft ook haar werk. <laughs> een advocaat, een vrouw die uit werken gaat. En ook nog een winkelaak in mijn nieuwe overhemd van 4 gulden 98. Kijk nou, je gulp dicht met een veiligheidspeld. Dat kent toch zo niet? Loop even mee. Laat Mina dat broekje van jou en de rest is even piekfijn verzorgen. De, en mijn overhemd dan? En onderwijn leg jij mij het laven min. En mijn verkoudheid? Dan mag je zitten... ...waar Domela heb gezeten. Maar hey, waar moet ik nou in mijn eentje op de kracht? En liggen waar Domela nog niet eens heb gelegen. Hey. <lacht> eh, de Troelstra! Troelstra! Van onrecht en onbilligheid hangt de wereld aan elkaar. Ja, ja, op zijn tijd moet je recht en billigheid ook zelf een handje helpen... ...mislukte mijkever. Wat moeten die revolvers van jou nou nog kosten, hè? Als mijn nu... Mij sterk bedriegt, ruik ik daar, kameradsoep. Kunnen jij mee uitleggen wat zo mina nou ziet in een uitgemergelde troel? Het is een kieskeurig vrouwtje. en uh, advocaat smaakt lekkerder dan koude thee. Maar wie is er hier koude thee? En wat heet dat mijn recht of billigheid te maken? Niks, noppers. Dat is het hem nou juist. Daar moet je zelf wat aan doen. Hoe jij het te weten als socialist? Als er een gewelden naar je sarre wil of zuigen, geef hem dan zijn zin toch maar voor jou nog af afgetuigen. Dan ze komt gekeerd, dan knuppel je van achter. Is de koppen gat, haar voorlopig plat en het rechtse loop gehad. Je mag recht en billijkheid en uit je helpen op zijn tijd. Alles grijpen wat je grijpen kan, anders wordt je zelf gegrepen. Altijd knijpen waar je knijpen kan, voor jezelf wordt geknepen. Dus een mens moet wel eens buiten de pot pissen Want netjes blijven, dat is het eind van zoek Zijn van die dingen Piet, die motten buren, waar of niet En dan maar liever naast de pot, haast in je broek Zondags vraagt de kerk weer poem om soep vanuit te delen. Ik heb recht om mee te doen, maar wat kan die soep mij schelen? Hand in de zak het geld waarop ik recht heb, neem ik netjes mee. Soep maakt door de plee, koop een borrel in het café. Je mag recht en billigheid, en aan je helpen op zijn tijd. Alles drinken wat je drinken kan, eer jezelf wordt verdronken. En maar stinken waar je stinken kan, of je wordt erin gestonken. Dus een mens, wat wel eens buiten de pot, bisse, want netjes blijven, daar is het eind van zo. En van die Inge Piet, die moet je beuren, waarom niet? En dan maar liever naast de vodka dan in jouw broek. Ik zocht het advocatenkantoor Troelstra en Blekman. Klopt, dat is hier. Is meester Troelstra er niet? Nee, meneer. Maar misschien dat ik u helpen kan. Ik ben meester Blekman. Nee, nee, nee, nee. Ik moet hem zelf hebben. Ik ben zijn vader. Ik kom speciaal uit Friesland gereisd om hem te spreken. Oh. Nienke! Is hij naar zijn werk? Ja. Oh ja, de rechtbank, ja. Nee, nee. Een politieke vergadering. Oh, zo, zo. En dat doet u werk? Hey, wat is er, Blackie? Oh, Schoonpapa, wat een verrassing. Uh, ja. Ik hoor dat jullie op zwart zaad zitten. We gooien het wel. En dus kom ik... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Een helpende vaderhand uitsteken met een stuk of wat bankbiljetjes erin. Geen sprake van geen cent. Waar bemoeit u zich eigenlijk mee, meneer? Nee, ik kom Piet zijn plichten als man en vader onder de neus wrijven. Dat zal niet gaan. Hij is uit. Ja, dat jij door zijn schuld in het Sodom en Gomorra zit te worstelen en te tobben... Dat is minstens zoveel mijn eigen schuld. Blackie, is er koffie voor schoonpapa? Niks voor jouw schuld. Jij als vrouw gehoorzaamt hem als je man. Dus de volle aansprakelijkheid draagt hij. Maar ja, kijk, nu ik je toch alleen thuis tref. Hier, uh, pak aan. Ik was het wel niet van plan. Uh, uh, maar... Geen jeheid. Ik ben net zo aansprakelijk als Piet. Ik ben zijn huisdier niet. Pak aan, zeg ik. Ik laat mijn schoondochter en mijn kleinkinderen niet verkommeren... omdat mijn zoon zo nodig de politieke messias van de armoedzaaiers moet uithangen. Tweedehands Domila Nieuwenhuis. Maar die zat in de, in, in de baaiers en dat vinden mensen mooi. Domila moet zakjes plakken. Zet het alsjeblieft niet waar Piet bij is. Hij is in staat om zichzelf ook met alle middelen de gevangenis in te werken. Alleen al om niet onder te doen voor Domila. Kopje thee dan misschien, hè. Ho, ho, ho, ho, ho, een beetje respect hè, voor je echtgenoot graag. Die schande zal een toelstraat de vader nooit aandoen. Zo zijn wij niet. Ik stik er mijn hand niet voor in het vuur. Let op uw woorden, meneer. Nou ja, u zult hem beter kennen dan ik. U bent zijn vader. Ten alle tijden, ja. Toch houdt u van hem, heid. Weekhartige vrouwen praat. En hij van u? En toe. Dan deed die dwarskoppen niet al die beschamende dingen aan. Met een stalen gezicht haalt hij de naam Troelsa door de modder. Met een stalen gezicht. Een Berenburgje zal u goed doen. Blekkie, schenk zin. Dus ik kom hier niet omdat ik dorst heb. Dat stalen gezicht zie ik af en toe nat van de tranen. Waarom in godsnaam? Vanwege het ijskoude onbegrip van zijn vader. Jankt hij daarom? Die Piet Janken? Ja, soms. U niet. een Slappeling. Een mens mag toch wel eens huilen? Waar heb je die tranen anders voor? In groot, ja, in groot verdriet eventueel. Maar niet omdat je vader streng doch strikt rechtvaardig optreedt. En nooit waar je vrouw bij is. Een mens met een hart jankt af en toe. Ik niet. We gaan trouwens binnenkort weg uit Amsterdam. Wat? <laughs> Zie je wel, een vrouw ontlokt in al haar beperkingen, haar man soms beslissingen... waar andere mannen met al hun verstandige deneren hebben gefaald. Nee. Dit is prachtig, terug naar Leeuwarden. Nee, uh, Utrecht. Zo kan alles toch nog terechtkomen. De jonge Toelstra veilig terug op het oude nest. Nou, kom hier, steek van dat geld op je kleinkinder, mijn kleinkinder... maar eens netjes in de kleren, dan hoeven we onze Leeuwarden niet voor ze te schamen. Het is Utrecht. En schamen doen we ons alleen voor almoezen en fooien. Oh, het is hard voor een vader, meneer Blackman, Om zo je kind in eigen ijdelheid te zien ondergaan. Aanbeden wil hij worden door het gepeupel. Als een soort Mozes, maar dan Roodgod beter het. Een held wil meneer wezen, al had hij dat kunnen zijn. Een voorman van de Friese cultuur als dichter en schrijver en een componist op handen gedragen. Als student al, tien jaar geleden, dat gaf een vader een trots gevoel, meneer. Wat zei ze nou? Utrecht? Utrecht? Moet hij daar dan nou weer? Bekvechten met de bisschop? zeker? <laughs> Rooie Piet wordt Zwarte Piet die de stoute Roomse kindertjes in de zak steekt. <laughs> Utrecht! Je ziet het al aan de Domtoren. Dit is niet meer Amsterdam. Dit is het zaterdagse Vreeburg, dat plein in Utrecht, 1894. Ten laatste baanbreker, vijf cent. Oh, kom je nou revolutie maken in Utrecht? Zullen we jou eens even verzuipen, nou, graag. Ons koningin wil je oh, wegjagen, hè? Dan hangen we je eerst wel die even een lantaarnpaal, aan, moeder. Dat beter uitzet op, jongen. We koop je wat, mina. Jij blijft op die bistmuggen. Utrecht is en de baanbreker kopen. Amsterdam, daar moet je wezen. Ja, nou, dat heb ik gemerkt. Dat fijn, daar waardigheid jij bij. Ten laatste baanbreker, vijf cent. Hey. Moet je mij hebben, juffrouw? vrouw? loop no, no, bij ons. Nee, uw man. Heb ik u niet gezien deze week bij de betoging? Toen de meubelfabriek het halve personeel eruit gooide. Ik denk dat u het verkeerde voor hebt, mevrouw. Daar mocht een rode gesproken hebben die de spijker precies op zijn kop sloeg. Waar? Dat we zijn daar. Wie? Met die ijsbus op zijn kop. Hoe weet ik dat meer? Troelstra! U een baanbreker, mevrouw, meneer, vijf centen. Want jij moet je niet laten gebruiken door reikelaarsdom naar Nieuwenhuis en Troelstra. Een dominee, een advocaat, die doen het toch alleen maar om zelf er beter van te worden. Laat ons met rust. De baanbreker, vijf cent. Hé, hey, Hij heeft je zo nou wel ander weer werk? Of neemt de meubelfabriek Gijs weer terug? <lacht> Als die roeien niet zo'n grote bek opzetten, hoefde de baas hun werkvolk niet te ontslaan. Leven het koninginnetje! Nou, nee, misschien bedoelen die sociaal het wel goed. Maar ze doen het zo wild de meubelfabriek is van de week ook weer zo vreselijk gevochten. Hoor. Als ik erbij was geweest, ik had meegeknokt. Bij de rode desnoods, tegen de politie desnoods. Nou, dan kun je nou je schade even inhalen. Hij daar met zijn sabel, dat was de herfste rouwdouw die erop inliep. Daar. Ah, agent nummer 137. U staat uitvoerig in de baanbreken met nummer en al 137. Koop een krantje van me, leuk voor uw vrouw en kinderen. Hoe papi zeven bloedige gewonden tegen de grond hakte bij de meubelfabriek. Doorlopen. De baan Anderhalve pagina sensatie over beul, nummertje 137. Ja. Ieder op zijn beurt. Agent, u ook een krantje, vijf cent alsjeblieft. Kijk aan, meneer, hij trekt zijn sabel. Oh, dan trek ik mijn paraplu. Rot op met je ratkrantje, <lacht> <he. lacht> Daar dan! Aha. meneer wou een partijtje schermen. Ooit gehoord van Cyrano de Bergerac, meneer. Nou... <lacht> oh. Die had een neus nog groter dan de mijne. Maakte gedichten onder het duelleren. Touché! Oh jezus. En hij maakt met die paraplu meer klaar dan die smeren we ze samen. Dat heeft hij vaker gedaan, dat kun je wel zien. Ja, hij was niet van niks kampioenster maar bij de student in Groningen. Heb de Ik arresteer je, rode donder! Nou, als dat lukt, is het een wonder. Het punt is ook nog wie het begon er, Ik of gij 200 ponder? Eerst met helle, maar nu. De ronde! En. met niet veel meer haar daaronder. Was dat vroeger niet wat blonder? Uitgezakt en onder. Zet hem op, broer! Nou, ja! Helemaal, ja, dat is die klerenklabak die me bij de fabriek heb toegetakeld toen ik ontslagen werd. En toch blijft het een blak. Kom op, rooie, en droog hem af. Dan zorg ik wel even voor je krantjes. Hé, hey, vent, hoewel ik u bewonder. Gij zijt wel een hypogonder, Ander een woord, want ik kon er niks meer doen met... oh je donder. Pauw. Ah, uh, daar ligt hij nou met zijn koperen knopen. Zo komen sabelhakkers te pas. En uh, Mina, hoe ben jij eraf gekomen? Het gaat wel, maar ik sta te beven op mijn benen. Jij moet eens dus even lekker uitjanken tegen een brede schouder, kleintje. Maar liever niet hier. Waar is die oproerling gebleven? Uit de weg, jullie allemaal. Oh, Koop de leeste brandbreker. Vijf cent. Opzij met je rotkanten. Mugge, ik breng Mina in veiligheid en dek jij de aftocht. Koop de leeste Oh, O, je boven nog aan toe. Gijs, ben je nou helemaal in je hersens geprikt, jongen? Au, kijk even uit met je sabel. De baanbreker, 5 cent. En nog steeds Utrecht. Maar nu zijn we binnenshuis in een niet al te wilderige arbeiderswoning. Ha, ah, Piet. Zijn de drukproeven voor volgende week al gecorrigeerd? Zeg, wat zwerven hier nou allemaal voor paparazzen om een bureau? Is er geen post? Heb jij koffie? Zo te zien was het weer vechter geblazen. Eh? Oh ja, een agent wou een potje schermen. En de prijs was die bos bloemen? Zeg, eh, krijg ik tegenwoordig geen zoen meer als ik thuis kom? Lieverd, ik heb er de kans nog niet voor gehad. Nou, kom hier dan. Uh, wanneer heeft Pieter Jelle zich voor het laatst geschoren? En laten we nou vanavond je pak maar eens persen. Geen sprake van. Of tenminste een paar knopen aanzetten, rafels bijwerken. Hoe kom je erbij, lieve Nienke? Ik loop daar op straat voor de arbeiderspartij... niet als meester PJ Trolstra, de chique academicus. <hijen> Dat is geen twijfel mogelijk. En dat moet dan zo, vind jij? Dacht je dat anders onze brave partijgenoten hier elke week stilletjes een paar riksdaalders in de brieven beschooiden? Ze weten wel hoe Schoffeltroelstra er ook bij loopt. Als ze het maar aanbieden, zeg ik vier, met een beetje moeilijke glimlach. Nee, nee, nee, goede vrienden, dat mag ik niet aannemen. Jullie hebben het zelf veel te hard nodig. Zeg, hebben ze het vandaag nog niet bezorgd? Nog niks gezien. Nou, dan mogen ze waardoor Dorie wel een beetje opschieten. Hm? Als je nou nog lang met die blommen in je hand blijft staan, zijn ze helemaal verwelkt. Hm Ah, uh, komt u binnen. Meneer, meneer Spoelstra, ik hoor, u bent advocaat. Goedenavond, mevrouw. Uh, uh, uh, en ik wou er nu dus werk van gaan maken... want het is nou al de derde keer in twee weken... dat de bloemen uit mijn voortuintje geroofd worden. <lacht> oh, ja, ja, dat is een schandaal hier, Nienke, wegdomen. En dat in zo'n keurige buurt. Uh, ja, ja, zeker, maar, maar dit keer laat ik het er niet bij, bij zitten, hoor. U bent toch meester in de rechten, mm -hmm. hoor. Ik, ja. Ja, uh, u wou juridisch advies. Precies, precies. En wat gaat mij dat nou kosten? Eén gulden. Uh, kom, kom, kom, niks. niks schelen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nou goed, dan gaat u zich melden ja. aan de politiepost ja. van deze wijk. Ja. En u zegt, ik wens aangifte te doen. Ik wens aangifte te doen. Ja, want dat is uw recht als staatsburger. Daar betaal ik mijn, mijn duurde voor. Precies, hè? ja, juist. En let ik wens aangifte te doen van wederrechtelijke ontvreemding. Wederrecht. Echtelijke ontvreemding, ja. Ja. Uh, ja, wat zijn dat eigenlijk voor bloemen? Hypogoius organicata. Huh? Uh, Ondeskundigen spreken wel van biggenkruid. Wat een ordinaire naam voor zo'n leuke bloem. Ah, je kent de soort. Ah, kom ze wel eens tegen, ja. Nou, maar geeft u bij de politie liever die Latijnse naam op? Dat ja, ja. is gemakkelijk de opsporing. Yes, yes. Ja. Dat is mijn advies. Juist, yes, eh, meester Doelema, eh, ik ben u uitermate dankbaar. De mevrouw eh, Hoeksma, eh, Boefstra, eh, eh, meneer eh, Weerrechter... We Het je je meester Boefstra. En schaf voor die gulden nou eens een nieuw scheermes aan. Een fles wijn van 98 cent, daar hebben we heel wat meer aan. Een scherp scheermes is prima als een mensen polsen wil doorsnijden. Nee, doe niet zo eng. Zulke rare gedachten haal jij je toch niet in je hoofd, hè? Nou, soms, zo'n dag als vandaag, Werk mensen waar ik me voor inspan, waar ik me voor opoffer. En dan zien ze me bezig en wat lees ik in hun ogen? Angst en haat. Die denken, het onrecht in deze maatschappij zal worden vernietigd door de paus of door de koningin. En die duivel daar, ja, dat ben ik dan, die duivel is daar bij onze doodsvijand. Meneer Pastoor zegt het zelf, hè, of de dominee. En dan denk ik, waar doe ik het voor? Ik kan net zo goed een scheermes nemen en een rat dwars door de pols. Dan ben ik er vanaf. Nou ja, ik heb altijd jou nog. Maar jij hebt geen tijd. Ik heb er begrip voor, hoor. Jij stort je ook tot over je oren in je werk. Altijd maar werk. Waar schrijf je op het ogenblik aan? Sprookjesboek. Het verhaal van Jan Trip, Jan Tree en het visje in de zee. Oh, dat, ja. Dat is een aardig verhaal. Ik zou het zo kunnen gebruiken in een politieke reden. <tied> In het land bij de zee leeft een simpele man Met zijn vrouw in een onderste bovenste pan Armoed troef, maar tevreden Jan Tripp, Jan, triep, Jan triep. Toen vond hij een vis op het zand aan het strand Op sterven na dood, want wat moest hij aan land? Die riep, help! help SVP, Jan Tripp, Jan, triep, Jan triep. Als dan jij of je vrouw ooit wat moois hebben wou, dan vertel je dan aan mij en ik over dat gauw. Voor vrouw en voor haar, haar en dat krijg je cadeau, als dank voor je bijstand en zo. De vrouw riep dat haar een echt huisje wel leek, en hup, stond al klaar met een top hypotheek. Een fornuis en een plek. Jan Trip, jan, trip. Nu voor haar ook geen donder meer aan. Draaiend knop, hupsakee, Jan Tripp, Jan Tripp. Toen wou ze voor 's, s avonds een prentjesmachine, waarop s ze zijn kleur heel de, de wereld kon zien. Nadat s ze daarmee eerst een poos had gesneeld, heeft zij zich de letter verveeld. Dan ja, nu nog riep zij mooi een koets voor de, de daar riet hij al voor in haar lievelingskleur Zonder paard Maar hij reed Jan Tripp Jan Tripp trip. trip. Ten raad heeft ze een toestel gedrenst Dat wensen verzint voor een mens die wat wenst Maar zelf heeft hij Geen, Geen flauw idee Jan, Jan had onderwijl voor dat beest zo geweest. Dat, dat was opgekikkert en fiks aangesterkt De hai, want dat was het, zei Bas, maar ik blijf Nu zit onder jou en dat wij Neem alles weer af, wat ik jullie eens gaf Wek dicht of ik vreed je nog op ook voor straat Toen, Toen verdween hij in zee En, en dat stond vol berouw Met zijn vrouw in de koop